7 uur. Het NOS-journaal. Doral De Verkeer moet rekening houden met spekglade wegen. Grieks parlement gaat akkoord met nieuwe bezuinigingen. En Zambia verrassend winnaar Afrika Cup. ANWB en Rijkswaterstaat waarschuwen voor een zware ochtendspits... door de extreme gladheid. Overal in het land kunnen de wegen door de IJssel spekglad zijn.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 ANWB ah, Verkeersinformatie. Je hoort het al uitgebreid in het nieuws. In het hele land is het plaatselijk glad door ijzel En dat kan heel verraderlijk zijn. Het is allemaal afhankelijk van de wegdektemperatuur. Het soort wegdek, dus uh, type asfalt of klinkers. En in het oosten en het midden en zuiden van het land... komt daar ook nog eens dichte mist overheen. Op de A1 richting Amsterdam staat tussen Muiderslot en Diemen 6 kilometer. Twee rijstroken zijn er dicht. Ze zijn bezig met een spoedreparatie. Als je vanuit Amersfoort naar Amsterdam wil... kan je omrijden door vanaf het knooppunt Eemnes de A27... in de richting van Utrecht te volgen. En daar dan de A12 en de A2 in de richting van Amsterdam. De A9, ook maar Amstelveen. Tussen Heemskerk en het knooppunt Velzen 5 kilometer door een ongeluk. Alle rijstroken zijn alweer open... En de A12 vanuit Arnhem naar Utrecht tussen de knooppunten Waterberg en Grijshoord staat 4 kilometer. A15 vanuit Rotterdam naar Gorkum. Die loopt goed vast tussen Sliedrecht en Gorkum over 12 kilometer. Bij het knooppunt Gorkum is de hoofdrijbaan dicht door een ongeluk. Je kan er alleen maar langs via de parallelbaan op dat knooppunt. A27 vanuit Breda naar Gorkum tussen Hank en de Brug bij Gorkum 6 kilometer. En op de A58 Tilburg-Breda tussen Hilvarenbeek en Beek en Geelze, 2 kilometer door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht.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 Goedemorgen, het is zeven minuten over zeven. Het ging er gisteravond in Athene hard aan toe, in en buiten het parlement. Maar de bezuinigingen zijn er door. Straks onze correspondent. Maar eerst. En met het oog op, op de ochtendspits uh, hadden wij de behoefte om toch wat nadrukkelijker te gaan waarschuwen voor, uh, voor de weersituatie op dit moment. En heeft het KNMI een weeralarm afgegeven? Code rood voor het hele land. Arie Koot is van Rijkswaterstaat. Meneer koot goedemorgen. Goedemorgen. Geldt wat u betreft ook deze extreem hoge waarschuwing? Ja, daar sluiten we ons zeker bij aan. Het is op sommige plekken nog heel veranderlijk. En dat blijkt wel uit het feit dat we in met name zuid holland en in gedeelte van Utrecht nog op een aantal plaatsen een uh, verlaagde snelheid uh, hebben geplaatst. Nou, toch krijgen wij ook berichten dat het wel meevalt op de snelwegen. Er zijn wel wat ongelukken, ook de ANWB geeft dat door, maar het is niet overal mis. Nee, klopt helemaal. Daarom ook dat de maatregelen in het oosten van het land en rond Amsterdam en het zuiden, die zijn inmiddels allemaal van de weg af. Dus daar gaat het hartstikke goed. Maar we krijgen nog steeds meldingen, wat ik net al zei, in het westen, rond Rotterdam, Dordrecht, waar het op sommige plekken nog vradig glad is. Maar is dan code rood voor het hele land niet wat overdreven? Nou goed, ja, wij zijn daar constant in, in overleg met het KNMI en uh, dat is een pestje van een aantal uren. En men heeft toch het zeker voor het onzekere genomen omdat we zo verspreid over het land toch nog uh, meldingen krijgen dat het, uh, dat het glad is. Daar op, uh, ook op plekken op het onderliggende wegennet waarvan wij weer denken dat het allemaal weer, uh, weer allemaal prima te rijden is. Ja, is, er een, is er een lijn aan te geven? Want u zegt bijvoorbeeld in het oosten van het land kan het wel of kan het daar toch ook als daar weer zo'n zo miser buitje valt wel weer glad worden? Er wordt een lijn aangegeven te zuiden van de lijn Rosendaal, Ede, Almelo. En dat is een beetje de lijn wat we aangeven. Maar uh, nogmaals, ook wij krijgen meldingen via de ANWB en via de politie... dat het uh, zelfs boven die lijn af en toe nog wat kan zijn. Dus het blijft oppassen geblazen. Meneer Koot, valt hier eigenlijk tegenop te strooien? Want we hebben vanochtend vroeg, toen we hier naartoe reden... al verschillende wagens gezien. Is dat het doen voor Rijkswaterstaat? Nou ja, dat doen is altijd heel lastig achteraf. Kun je kunt het bepalen of het voldoende heeft, uh, heeft opgeleverd. Maar we zijn natuurlijk al vanaf, uh, zaterdag in, in de weer met, met strooiauto's. We hebben eigenlijk de hele zondag, zondagavond, zondagnacht hebben gestrooid. Maar ja, tegen IJssel is het heel lastig om op te treden. Rondom Wageningen en Sliedrecht constateerde u een uur geleden dat daar grote problemen waren. Is dat daar nog steeds concentratie van ellende? is nog steeds een probleem, ook in uh, Sliedrecht uh, is het nog niet allemaal voorbij. Dus ja, we krijgen nu de problemen van dat het verkeer op gang komt. Dus daar waar de rijstroken weer worden vrijgegeven, ja, zijn we de file niet zomaar kwijt. En er komt ook nog eens een keer bij dat het verkeer rekening moet houden... tot we een flink aantal locaties ook de spitsstroken niet open gaan vanwege de mist. Ja, en u zei eerder al, tot na de, na de ochtendspits. dat blijft zo de, deze verwachting? Ja, verwachting is ook dat het weeralarm aanhoudt tot een uur of negen, half tien. En ik denk dat het beeld uh, wat wij hebben ongeveer hetzelfde is. We verwachten wel dat er toch een aantal mensen zijn die, uh, die gehoor geven aan ons advies om in ieder geval een reis uit te stellen. En we verwachten dan ook nog wel zeg maar, tussen acht en, en half negen een piek. Dus dat het een keer dan uh, zeg maar massaal de weg op gaat. Arie Koot van Rijkswaterstaat, hou ons op de hoogte. Meneer Koot, alvast bedankt voor, je, voor dit moment. We houden u ook natuurlijk zo goed mogelijk op de hoogte. Dus dadelijk alweer de verkeersinformatie van de ANWB. Dan naar Griekenland. Ik zei het al even, het Griekse parlement heeft gisteravond laat ingestemd met ingrijpende bezuinigingsmaatregelen. Er ging een vrij dramatische avond aan vooraf. Terwijl tienduizenden demonstranten de straat op gingen en gebouwen in brand werden gestoken, drong traangas het parlementsgebouw binnen. En ook daar ging het er bepaald niet zachtzinnig aan toe. Ah. Een ordinaire schreeuwpartij kunnen we wel stellen tussen parlementsleden van de communistische partij en de minister van Financiën. Terwijl de parlementsvoorzitter ze tot stilte maant. Of dat probeert in ieder geval met zijn belletje. Uiteindelijk stemde een meerderheid van het parlement nadat de rust was teruggekeerd in met nieuwe bezuinigingen. En de kwijtschelding van schulden door de bank. Rustig, onrustig dus in heel Athene, zowel binnen als buiten het parlement. Connie Keese uh, vanochtend natuurlijk alweer in Athene. Uh, Connie, ja dat debat, laten we maar binnen beginnen in het parlement. Uiteindelijk ja. kwamen ze toch tot resultaat? Ja, na een uh, zeer uh, gespannen sfeer, een gespannen debat... waarin uh, ruzies en ook heel emotionele toespraken elkaar opvolgden... eigenlijk beschuldigde parlementsleden elkaar uh, en de regering... het land in chaos uh, te storten door voor of tegen deze bezuinigingen uh, te stemmen. Nou, de, de politieke leiders van de twee grote partijen uh, hadden van tevoren gewaarschuwd... dat als uh, sommige afgevaardigden tegen zouden stemmen... dat ze ze uit de zouden zetten. Nou, dat is uiteindelijk ook gebeurd, uh, want zowel uit uh, de conservatieve partij als uit de PASOK zijn meer dan veertig mensen de, de wacht uitgezet. Die zijn dus uit de fractie uh, gezet en dat betekent ja, eigenlijk dat de crisis uh, in de partijen, in de politiek hier nog dieper is geworden. Ja, dat kan natuurlijk problemen opgeven in de toekomst, kan ik me voorstellen, Cornelius. Nou, ze hebben natuurlijk nog wel uh, een meerderheid in het parlement... want er is tenslotte wel met 199 uh, voorgestemd. Maar het maakt het er allemaal niet makkelijker op, nee. nee. Hey, ondanks dat het parlement instemt met de bezuinigingen... blijft Griekenland natuurlijk verdeeld. Hè? Kan Europa ja. bouwen op de toezeggingen van dit parlement... dat zo verdeeld is in feite? Ja, dat is... Dat is uh, ik kan daar nu, nu geen voorspellingen over doen. Wat wel duidelijk is... dat er nog een aantal dingen uh, moeten gebeuren. Uh, de twee politieke leiders... Samaras en Papadreo... moeten nog een handtekening zetten... onder, dit, uh, uh, onder deze overeenkomst. Waarmee ze, waarmee ze zich verplichten... dat ze de maatregelen uh, gaan uitvoeren. Ook na de verkiezingen. Uh, er moet nog een oplossing gevonden worden... voor een bezuiniging van 300 uh, miljoen euro. En ja... En en dan moet de premier moet deze dagen uh, ja, zijn, zijn kabinet veranderen. Want er zijn natuurlijk wel zes ministers en staatssecretarissen die zijn opgestapt. En die moeten worden vervangen. Dus het zou kunnen dat, dat er nog een aanzienlijke verandering in, uh, in de regering komt. Dan naar buiten kon je. je straten van Athene was het eh, tenminste zo onrustig als binnen in het parlement. Wat kun je vertellen over de ongeregeldheden? Nou ja, ja, die begonnen eigenlijk aan het begin van de avond, voor het parlement. Toen eh, waren de groepen eh, ja, gemaskerde de, eh, extremisten. Ze worden hier ook de gemaskerde eh, ge genoemd. Die, eh, die begonnen met molotovcocktails en stenen en dergelijke naar eh, de mobiele eenheid te gooien. Die werden met traangas weggejaagd. Eh, maar daarna. Eh, uh, ja, kwam er een duidelijk georganiseerde brandstichting door die groepen. Uh, banken, uh, historische bioscopen, winkels, uh, die werden in brand gestoken. En verder werd er veel verwoest, winkels, uh, uh, glazen van winkels ingegooid. Uh, ja, verder waren er daarvoor wel tienduizenden mensen op de been... die uh, vreedzaam uh, wilden demonstreren, maar die daar de kans niet toe kregen. En waar zijn ze zo boos over, Corny? Want wat is er besloten in het parlement? Nou, dat antwoord gaat niet meer tot ons komen, vrees ik. Ik geloof dat Corny ons ontvallen is, althans voor dit moment. Uh, we laten die vraag nog even zitten. Misschien dat ze later nog even terugkomt. Corny, bedankt laatste woord over de vuurwerkramp in Enschede is ook nog steeds niet gesproken. Vandaag wordt gevraagd om een nieuw proces. Hoort u zo dadelijk meer over. Nu eerst de verkeersinformatie bij de AWB. Dennis, mooi, Dennis. Waar gaat het mis? Nee, op uh, 44 plekken, tenminste. 44 files hebben we nu. Uh, 210 kilometer bij elkaar opgeteld. Dat is het dubbele van wat er normaal gesproken op dit tijdstip staat. Uh, komt natuurlijk door uh, de gladheid. In het hele land is het plaatselijk glad door IJssel. En dat kan heel verraderlijk zijn. Dat is allemaal afhankelijk van de wegtemperatuur. Het type wegdek, het soort asfalt. Dus uh, ja, kilometers lang kan het uh, goed gaan. En dan opeens is het spek glad. In het oosten, midden en zuiden van het land komt daar nog ook dichte mist bij. En op de A1 richting Amsterdam loopt het vast tussen de afrit Gooimeer en Diemen over 10 kilometer door spoedreparatie. Twee rijstroken zijn er dicht. Als je vanuit Amersfoort naar Amsterdam wil, kan je omrijden... door bij knooppunt 1-nest de A27 naar Utrecht te kiezen... en daar dan de A12 en de A2 naar Amsterdam. Op de A6 vanuit Deelestad naar Muiden loopt het door die file vast voor Muidenberg, 12 kilometer. En op de A15 vanuit Rotterdam naar Gorkum staat zelfs 14 kilometer tussen Papendrecht en Gorkum door een ongeluk. Bij het knooppunt Gorkum is de hoofdrijbaan dicht. Je kan er langs via de parallelbaan. A27 vanuit Breda naar Gorkum tussen Hank en Gorkum 6. En op de A58 Tilburg-Breda staat tussen Hilvaar en Beek en Geelze 2 kilometer door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. Dit is het NOS Radio 1. Met Lara Rense en Marcel Oosten. Het is 16 minuten over 7. De rechtszaak naar de vuurwerkramp in Enschede moet over. Dat wil een van de oud-directeuren van SE Fireworks, Rudy Bakker. Zijn advocaat dient vandaag een herzieningsverzoek in bij de Hoge Raad. Volgens hem zijn er nieuwe feiten, Novum, die erop wijzen dat Bakker geen eerlijk proces heeft gehad. We hebben nu in de studio John Peters, de advocaat van Bakker. Welkom in de uitzending, meneer ja, Peters. Morgen. Waarom komt u nu, twaalf jaar na de vuurwerkramp... met zo'n herzieningsverzoek? Nou ja, er, er is uh, niet zo heel lang geleden uh, duidelijk geworden... dat er uh, uit onderzoek, uit uh, notabene onderzoek... dat door een politieteam zelf is gedaan, is gebleken dat er... Uh, iets behoorlijk mis is gegaan. En dat heeft dan voornamelijk te maken met uh, een schriftelijke opdracht... van een officier van justitie, uh, waarbij hij heeft gevraagd in 2000... aan uh, leden van het tolteam om 80.000 telefoongesprekken opgenomen... in het jaar 2000, het jaar van de Vierbijkram, te vernietigen. En dat is me nogal wat. En ik denk dat als de, rechter dat, de rechters dat destijds hadden geweten... dat die schriftelijke opdracht was gedaan... dan had dat proces wel eens heel anders kunnen lopen. Die opdracht is gekomen van de zaaksofficier, de ja. homelo. Eh, maar uiteindelijk is daar geen gehoor aan gegeven. En de zaaksofficier heeft, begreep ik, ook eh, de cd's of de dvd's... weer teruggebracht. Dus maar, de, de vernietiging <coughs> heeft niet plaatsgevonden. Nee, dat, dat is niet, niet duidelijk of de vernietiging wel of niet heeft plaatsgevonden. In ieder geval zijn de dvd, of de cd's zijn, zijn meegenomen, uh, de... de, de Politieman die in die tapkamer zat, die, die zei uh, letterlijk: Ja, ik doe hier niet aan mee, want mm. dit mag gewoon niet. Dus als, als u ze wilt vernietigen, dan uh, komt die doos maar zelf ophalen. Ja. Die doos is uh, meegegaan, is meer dan een week weg geweest en uiteindelijk. Uh, heeft hij en hij heeft die tekst tot vernietiging ook echt op papier gezet. Ja. Uh, hij, die doos is meegegaan, is na ruime week teruggekomen... maar niemand heeft nog ooit gecontroleerd of die uh, gesprekken al dan niet gewist en zijn. En los daarvan gaat het u om het handelen van deze zaaksofficiënt? Ja, zaaksofficiën. het, het, het, überhaupt het doen van dat schriftelijk verzoek tot het vernietigen... van uh, 80.000 telefoongesprekken, benen van allerlei verdachten op dat moment... en betrokkenen bij voordat de Voordat de rechtszaak nog moest beginnen? Voordat, voordat in ieder geval er uitspraak in eerste aanleg... Uh, is gedaan. Uh, niemand heeft dat ooit geweten. En uh, de, de inhoud van die gesprekken is uh, nooit aan het procesdossier toegevoegd. Maar meneer Peters, even uh, procedureel. Want voldoet dit nu aan um, formele voorwaarden voor een novum? Want de Hoge Raad besluit alleen tot heropening van een rechtszaak... als er een novum is. Een ja, nieuw dit... feit die ja. van invloed zou zijn geweest... op de uiteindelijke ja. uitspraak. En maar ik hoor nog niet een belastend of ontlastend feit voor de verdachte. Nee, maar daar gaat het niet om. Het gaat hier om het, uh, het formele. Dat wil zeggen van als dit uh, toen bekend was geweest bij de rechter, dan had het wel eens kunnen zijn. En ik, ik denk dat dat een hele grote kans heeft dat de rechters hadden gezegd van openbaar ministerie, u bent niet meer ont, ontvankelijk in uh. het vervolgen van mensen. Uh, omdat ze in, in de opsporingsfase een dusdanige, bewuste uh, handeling hebben verricht tot het beïnvloeden op een nadelige manier van dit proces. Dat dat in mijn en ogen tot de niet-ontvankelijkheid had geleid. En dan maakt het niet uit wat erop staat, want weet u bijvoorbeeld de inhoud? van? Nee, de, dat weten we deze... dus met z'n allen niet, want ja. daar gaat het nou net om. Die 80.000 gesprekken die zijn nooit aan het procesdossier toegevoegd. Ja, dat zou belastend, maar ook ontlastend kunnen zijn. Ja, nou ja, in ieder geval zou het van invloed zijn geweest... op het verloop van het proces, daar ben ik van overtuigd. Hoe komt het eigenlijk dat die informatie nu pas bekend is? Ja, dat, dat jarenlang hebben de onderzoeken gelopen. Ik heb jarenlang ook middels allerlei procedures geprobeerd... om allerlei stukken boven water te krijgen. En deze stukken zijn nog niet zo heel lang geleden... boven water uh, gekomen. Maar die komen en toch de, niet zomaar boven water? Nee, die komen niet zomaar boven water. Nou, er zijn heel wat procedures uh, aan vooraf gegaan. Uh, WOP-procedures heeft jarenlang geduurd en uiteindelijk zijn er uh, stukken van het zogenaamde BIS-team, Bureau Interne zaken, een politieteam uit Arnhem, die die zaak hebben onderzocht. Uh, destijds in opdracht van uh, burgemeester Mans zijn boven water gekomen en ergens in die rapporten stond vermeld uh, dat er dus een fax was verstuurd door de officier van justitie met de schriftelijke opdracht om uh, deze gesprek. Te stel dat Hoge Raad inwilligt het verzoek, en dat de rechtszaak inderdaad heropend wordt, komt dan alles weer op tafel? Moet dan helemaal in, alles principe, in principe zou herziening betekenen dat de hele procedure over moet. Want het kan natuurlijk ook zijn dat stel dat er nog wel ergens gesprekken liggen die destijds niet aan het uh, dossier zijn toegevoegd, dan zouden die nog eveneens toch nog invloed kunnen hebben um, op, op het verloop van een uh, inhoudelijke uh, uh, behandeling van deze zaak. John Peters, eh, direct, eh, advocaat van een van de directeuren van SEO Firewits, Rudy Bakker. Hartelijk dank voor uw uitleg. Dank u. Goeiemorgen. wij gaan weer eventjes naar Mino Remmers. Want we hebben de winter gevoeld, de afgelopen weken. Eh, vanochtend ook weer, dat wil zeggen, na het aflopen van de winter, Maino. Jij houdt je daarmee bezig vanochtend, waar ben je We zijn aan de rand van de stad. Dit is het Bosse Broek, is een natuurgebied. Gerard Sluiten van de IVN, die mij verhaalt, terwijl we onder lekkende bomen doorgaan. Het is echt aan dooi, hè? Ja, het is op dit moment aan de. Ja. Even bukken voor de takken. En hij had het net over de fut. Ja, de fut. We hebben het zojuist af. Uh, we hebben de mensen die denken dus van uh, ja, de, de winterdag die heeft veel invloed op, de, op vogels of op de natuur in het algemeen. Maar ook, uh, we zien in januari prachtig mooi weer. Dan een klein beetje naar het voorjaar toe, zijn er dus al diverse vogelsoorten die. Al toenadering zoeken, mannetje en vrouw, vrouwtje zoeken zich, uh, zoeken zich al op en proberen het dus. Het was natuurlijk... alweer begonnen. En ja. toen kwam die winter ineens. En, en toen kwam die winter. En uh, die winter die heeft ervoor gezorgd dat we nu dus bijvoorbeeld hier in de Bossenbroek staan, alle sloten zijn bevroren, de plassen die zijn weg en de vuurtjes die, die dus in deze omgeving zitten. Die zorgen er dus wel voor dus dat ze weer water onder hun lichaam krijgen. En die verdwijnen dus gewoon naar de maas. Of water wat dus constant ja. open blijft. Ja. Maar. Uh, heeft, ja, de natuur heeft er geen, echt, niet echt last van gehad. We hebben normaal nog wel eens een discussie gehad over het bijvoeren van dieren. Uh, er was nog even sprake van dat er een jachtverbod zou komen. geloof dat het nu zo ongeveer is afgekondigd. Nou, het hoeft niet meer natuurlijk. Nou, een jachtverbod. Kijk, er zijn dus diverse vogelsoorten waar dus eigenlijk constant opgejaagd mag worden. Binnen zekere tijden met uitzondering van broedse Denk maar aan eenden ja? enzovoorts. Uh, waar, waar u het over heeft, het jachtverbod, denk ik dat meer betrekking heeft op, op de ganzen. Die op dit moment dus met groen... zijn veel, te veel... Van, met enorme grote getalen. Wij hebben ons eigen, of tenminste wij, dan de heel de natuur... die vergist zich natuurlijk bijvoorbeeld op de Canadese gans... die dus in de, eind, oh ja, in de vorige eeuw eigenlijk pas voor het eerst in Nederland gezien werd... en nu gewoon met honderdduizenden zal ik maar zeggen aanwezig is in, in ons Nederlands landschap. Ik zit een beetje om me heen te kijken. Het wordt langzaam lichter. Het is grijs, mist, het miezert een beetje. Er komt al een beetje water op de sloten. Maar ik zie nog niet veel vliegen. Wat, wat, wat kunnen we hier aantreffen? Nou, wat we hier nou aantreffen, dat is dus uh, in, in, deze vroegte, in deze vroegte... het begint nou wel een beetje schemerig te worden. En wat we het eerste hier zullen kunnen verwachten... dat zijn bijvoorbeeld de stadsmerels die dus aan de rand van de stad... nou dus gaan kijken of ze dus hier in die stukjes die ontdooid zijn, die sneeuwvrij zijn... of ze daar dus niet het een of het ander in kunnen verschalken. En de speeltjes die komen dadelijk, die komen dus ook weer van de stad uit... gaan ook eens hier met allemaal kijken en niet vergeten natuurlijk de meeuwen. Want zo gauw het dadelijk een beetje meer licht is, over een, over, een, over een half uurtje. dan gaan die meeuwen, die nou allemaal bij wijze van spreken. ook in de Maasoevers zitten. gezellig bij elkaar. Die elkaar daar zitten te vertellen van. jongens, nou ik heb. de kinderen of kinderen heb ik dus wat vreten gezien. En die komen ja. dus dadelijk. Dus vanaf hun slaapplaatsen. verspreiden ze zich dus ja. over een heel groot gebied. Zeg, ik probeer me zo voort te zeggen hoe dat gaat. Wat u doet ook van die wandelingen. zochtens. Dat gaat dus ongeveer zo. Dat vertelt dan een stuk door. en de mensen lopen achteraan zo over het wit besneeuwde pad. Ja, bijvoorbeeld, ja. Ze zeggen het is code, code rood, dat klinkt heel onderspellend. Ik vind het eigenlijk een prachtige code wit. Een vredige, rustige code wit, mensen. En wel voorzichtig glibberend. Gaan wij verder richting ijsbreker. Het is vijf voor half acht, u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. De Arabische Liga stopt met de waarnemingsmissie in Syrië. Daarnaast worden alle diplomatieke banden met het land verbroken. Volgens de liga schendt Syrië met het geweld tegen de burgers alle internationale verdragen. Midden-Oosten-correspondent Sander van Horen. Sander, geeft de Arabische Liga het hiermee op? Ja, lijkt het wel op die waarnemers, die uh, missie uh, waarbij ze moesten kijken of uh, alles wel volgens uh, de afspraken verliep... die uh, was al een tijdje opgeschort. De waarnemers die zaten in een hotel in Damaskus, maar ook daar worden ze nu uh, uitgehaald. Gaan terug naar huis. De Arabische Liga zegt, we geloven er niet meer in. Ja, nou, uh, bij wie ligt de bal dan nu? Uh, wat, wat, wat geeft de liga daarover aan? Nou, ze zeggen dat de Veiligheidsraad er toch nog wel maar weer eens een keer over moet praten. Wat ze eigenlijk willen, is een, uh, een vredesmissie daar naartoe. Soldaten op de grond die dan moeten gaan bereiken wat die waarnemers niet voor elkaar kregen, namelijk dat het geweld stopt. Um, maar zo'n vredesmissie, ja, daar moet je toch toestemming voor hebben van de Verenigde Naties. En dat kun je op twee manieren krijgen. Je kunt het spelen via de Veiligheidsraad, dat gaan ze ook doen, de Arabische Liga. Maar ja, we weten allemaal hoe dat gaat. Daar gaan Rusland en China voor liggen. Dan kun je het ook nog spelen via. Via de algemene vergadering. Maar ja, dat is een proces wat veel langer duurt en wat veel minder zekerheden biedt. Dus ook dat lijkt weer een soort wanhoopset. Ze weten wel hmm. hoe het uh, gaat lopen binnen de Veiligheidsraad en toch gaan ze het weer proberen. Ja, en praktisch gezien, Sander, hoe ziet de Arabische Liga dat voor zich? Dat er dus troepen tussen uh, ja, regeringstroepen en opstandelingen, burgers gaan staan? Ja, ik moet je voor, uh, bekennen dat dat een uh, slechte vraag is om aan mij te stellen, want ik zou het ook niet zien. Je zou dan inderdaad blauwhelmen. Uh, in Homs moeten zien verschijnen, waar uh, over een weer nog heel hevig geschoten wordt, waar ook Syrië trouwens niet op zitten wachten, want die hebben al laten weten dat ze geen vredesmissie zullen toelaten. Dus hoe dat dan in de praktijk zal gaan en hoe je uh, die missie wat ve uh, veilig kunt laten verlopen voor de blauwhelmen, ik, ik zie het op dit moment niet gebeuren. Mm -hmm. Nou, in ieder geval dus geen vredesmissie. Dat zegt Syrië zelf al. Hebben ze trouwens sowieso gereageerd op het terugtrekken van die waarnemingsmissie? Nee, ja, ze vinden uh, de Arabische Liga uh, natuurlijk uh, sowieso wel een instituut wat het uh, verbruikt heeft in Syrië. Kijk, Syrië zegt nog altijd wij strijden niet tegen gewapende, ongewapende demonstranten, wij strijden tegen terroristen. En uh, daar heeft de Arabische Liga zich niet mee te bemoeien. Syrië is al een tijd geleden geschorst door de Arabische Liga als lid. Ja, de relatie tussen de landen in de Liga en Syrië die is natuurlijk tot het nulpunt gedaald. Dus uh, wat ze ook zeggen uh, bij de Arabische Liga op Syrië maakt het heel weinig. Indruk meer. Nou, afgelopen weken lag vooral de stad Oms zwaar onder vuur. Hoe is de situatie daar nu, Sander? Het als ik de geluiden goed begrijp, vandaag weer zwaar onder vuur. Dit weekend had je een wat relatieve rust, waarbij mensen ook heel sporadisch naar buiten konden om bijvoorbeeld wat brood te halen. Ik hoor ook wel dat er weer wat medicijnen zijn aangevoerd naar de provisorische ziekenhuizen in de wijken van Homs die zwaar onder vuur liggen. Het zijn echt geen ziekenhuizen, het zijn meer woonkamers waar mensen verpleegd worden. Nou ja, daar zijn weer wat medicijnen gebracht in een weekend waar het dus relatief wat rustig was. Er werden wel beschietingen uitgevoerd, maar Minder. Maar die beschietingen, uh, die krijg ik geluiden, die beschietingen die zijn vandaag weer in uh, alle hevigheid hervat. Sander van Hoorn, onze Midden-Oosten correspondent, over de situatie op dit moment in Syrië en rond de Arabische Liga. Dankjewel Sander. 12? Ja, ja, ja. Alleen bij een CV-keten van Nevid. Geen 2, geen 5, geen 7, geen 10. Maar 12 jaar garantie. Helemaal gratis. Nice. Yo, wat ding is dicht aan. Tijdelijk. Gratis 12 jaar garantie op alle onderdelen van de Topline hr ketel van Nevid. Vraag het toe, Nevid-dealer, of kijk op nevid.nl. Nevid houdt Nederland warm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 Half acht is het. Goedemorgen, ik ben Doral Megens. Een zeer zware ochtendspits vanochtend. Door de ijzer is het op de meeste wegen spekglad. Het KNMI heeft code rood afgegeven. En op een aantal snelwegen is een maximum snelheid van 50 ingesteld. Maar het is niet overal glad, zegt Rijkswaterstaat. Het is inderdaad niet overal. Dat maakt het me ook zo lastig om die snelheidsmaatregelen te plaatsen. We hebben in het oosten van het land, zeg maar, over Nederland... ten oosten van, nou, het is het Veenendaal, Maren... daar zijn de maatregelen bijna allemaal verwijderd... omdat daar nu afdoende is gestrooid. Uh, in Utrecht, uh, op Utrecht, is men ook bezig... om een aantal maatregelen te verwijderen. Alleen, <coughs> in de provincie Zuid-Holland uh, staan er nog heel veel maatregelen. Bij. Waarschijnlijk is de ondergrond pas rond tien uur zover opgewarmd... dat de gladheid afneemt. Zometeen uiteraard meer over de situatie op de weg in de verkeers informatie met de ANWB. Montenegro heeft de NAVO om hulp gevraagd in verband met de enorme hoeveelheid sneeuw die in het land is gevallen. Gesproken wordt van de ergste sneeuwval sinds mensenheugenis. Het noorden van het land is helemaal afgesneden van het zuiden. De premier van Montenegro heeft nu gevraagd om zwaar materieel en hij hoopt dat uh, dat materieel snel geleverd kan worden. Voor de komende dagen wordt nog meer sneeuw verwacht in Montenegro. Het Griekse parlement is akkoord gegaan met nieuwe bezuinigingen. Die zijn nodig omdat het land anders geen nieuwe lening krijgt van de EU en het IMF. Er wordt 3,3 miljard euro extra gesneden in onder meer lonen en pensioenen. Stemming in het parlement heeft ook gevolgen gehad voor tientallen parlementariërs van de regeringspartijen. Die zijn geraiëerd omdat ze tegen het pakket hadden gestemd. Buiten het parlementsgebouw werd de hele avond tegen de bezuinigingen gedemonstreerd. Daarbij braken opnieuw rellen uit zeker dertig agenten. en Een onbekend aantal betogers raakten daarbij gewond. De uitreiking van de Grammy Awards stond gisteravond helemaal in het teken van zangeres Whitney Houston. Die overleed zaterdagavond. Voor het begin van het jaarlijkse muziekgala werd voor haar gebeden. Heavenly Father, we thank you for sharing our sister Whitney with us. Today our thoughts are with her mother... En we na het gebed kon de uitreiking van de Grammy's beginnen. Winnaars waren de Britse zangeres Adele en The Foo Fighters. En ook was er een posthume Grammy voor Amy Winehouse, die overleed vorig jaar op 27-jarige leeftijd. Er waren nog meer prijzen gisteravond in Londen. Daar zijn de BAFTA's uitgereikt. De Britse awards gelden na de Oscars als de belangrijkste filmprijzen. En er was een duidelijke winnaar. In de of the best film goes to the artist. The artist Guillaume Schiffman. The artist Mark Bridges. The boss for the artist. The artist dus. Stomme film die zich afspeelt sinds de jaren 20. Film kreeg onder meer de BAFTA voor beste film, scenario, camerawerk, muziek en kostuum. En ook de regisseur en hoofdrolspeler uit The Artist werden onderscheiden. Andere Bavta's waren voor Meryl Streep... voor haar rol als Margaret Thatcher in The Iron Lady... en de spionnenfilm Tinker Tailor Soldier Spy. En de Afrika Cup die is verrassend gewonnen door Zambia. Finale van het belangrijkste voetbaltoernooi van Afrika... tussen Zambia en Ivoorkust werd beslist door strafschoppen. Na de reguliere speeltijd en de verlenging was het nog altijd 0-0. Uiteindelijk won Zambia verrassend met 8-7. Het land uh, werd voor het toernooi nog gezien als een complete outsider.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 ANWB de B verkeersinformatie Dan wordt het al zojuist uitgebreid in het nieuws en in het weerbericht. In het hele land is het plaatselijk glad door IJssel. De snelwegen zijn meestal redelijk tot goed te doen. Maar u worden zojuist al Rijkswaterstaat. Er zijn ook maximumsnelheden verlaagd. Omdat het soms toch nog wel eens verraderlijk glad kan zijn. Het heeft allemaal te maken met de wegdektemperatuur en het soort asfalt. Uh, op de A1 richting Amsterdam tussen Muiderslot en Diemen staat 6 kilometer. Ze zijn daar bezig met een spoedreparatie. Daarom zijn er twee rijstroken dicht. De A6 vanuit Lelystad naar Muiden loopt daardoor vast. Tussen Almere Buitenwest en het Muidenberg 12 kilometer. En de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem. Tussen Beek en Knopendwaterberg waterberg 13 kilometer. A15 vanuit Rotterdam naar Gorkum. Tussen Papendrecht en Gorkum 15 kilometer door een ongeluk. Bij knooppunt Gorkum is de hoofdrijbaan afgesloten. Je kan er alleen maar langs via de parallelbaan op het knooppunt. De A15 vanuit Nijmegen naar Gorkum. Daar staat tussen Ochten en Tiel eh, 10 kilometer. En op de A27 vanuit Breda ook weer naar Gorkum. Tussen Geertruidenberg en de brug bij Gorkum ook hier 10 kilometer.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 AlphabetAutoLease.nl 8 minuten over half 8. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Via internet te volgen via NOS.nl en Twitter eh, NOS Radio 1. Nou, er is in ieder geval een datum. 1 maart, dan worden de cijfers van het Centraal Planbureau openbaar. En dan weet heel Nederland hoeveel er extra bezuinigd zal moeten worden. In Den Haag werkt iedereen ondertussen braaf door. Maar de gedachten gaan constant uit naar dat ene moment dat geen komen gaat. Politiek redacteur Joost Vullings. Joost, um, in ieder interview horen we minister Jan Kees de Jager zeggen... we moeten wachten op de cijfers van het CPB. Uh, waarom zijn die cijfers nou zo belangrijk? Want ik neem toch aan dat bijvoorbeeld op zijn eigen departement... iedereen al uh, noest zit te rekenen. Ja, dat is eigenlijk een hele goede vraag en, en het antwoord is, is even simpel, als wellicht uh, verbijsterend. Omdat we het gewoon altijd zo doen in Nederland. Hm. Uh, het CPB levert uh, de cijfers aan het kabinet en dan gaat het kabinet met die cijfers in de hand uh, aan het werk. En ik heb nog nooit een politicus horen pleiten om het anders te doen. Dus het is, en het zal uh, voorlopig ook zo blijven. Hm. Maar de jager weet het toch al aan Joost? Ja, nou, dat, dat, dat, dat weet ik niet. Want ja, Lara zei net al, op het ministerie van Financiën kunnen ze ook rekenen. Nou, daar ben ik het helemaal mee eens. Moet ik wel zeggen dat bij het CPB zitten wel echte specialisten. En vooral eh, als het aankomt op het voorspellen van de economie. Maar goed, ja, die ambtenaren zelf weten ook ontzettend veel. Mede omdat ze al jarenlang al die rapporten van het CPB lezen. En ook heeft de Nederlandse Bank onlangs een rapport uitgebracht... over hoe het verder zou gaan met onze economie. En dan heb je nog een hele hoop internationale rapporten. Nou, uit al die gegevens moet je inderdaad moeiteloos en goed onderbouwen... Een voorspelling kunnen doen uh, over de toekomst van de economie. Misschien doen ze het wel, ze zeggen van niet, maar in ieder geval, uh, wij krijgen er niks van te horen. Hmm. Er wordt dan heel veel aan opgang hè, aan die cijfers en uh, nou ja, daar gaan we dat al aan. Jan Kees de Jager zegt ook steeds: we moeten erop wachten. terwijl uh, het instituut niet altijd uh, de juiste voorspellingen doet. Ze zitten er wel eens naast. Nee, dat klopt. Ik bedoel, uh, uh, ik bedoel, voorspellen is ontzettend moeilijk. De werkelijkheid laat zich niet in modellen vangen en de, en de toekomst al helemaal niet. Dat weet iedereen. Maar goed, uiteindelijk is het CPB het meest geleerde instituut en daarom accepteert iedereen de cijfers. En er zit natuurlijk ook nog wel een soort politieke functie van het CPB achter. En ze zijn naast hele slimme rekenmeesters zijn het ook een soort ja, politieke blauwhelmen. Want ja, Nederland is een coalitieland, dat weet je. Nou, dat is vaak al moeilijk genoeg, dat zien we de afgelopen jaren. Dus is er een soort stilzwijgende afspraak in de Haagse politiek... dat we de cijfers van het CPB altijd gewoon als een soort waarheid behandelen... en altijd zien als het uitgangspunt van het handelen van het kabinet. Want als je niet zo'n instituut zou hebben... of die cijfers niet zou accepteren, ja, dan gaan die onderhandelingen be beginnen met een ruzie over hoeveel je moet onderhandelen. Want dan zegt, uh, dan zegt bijvoorbeeld het CDA... wij willen 8 miljard en de PVV zegt dat is te veel... en de VVD zegt dat is te weinig. En dan is het kabinet bij wijze van spreken al gevallen... voordat je überhaupt tot een concrete maatregel bent gekomen. En het CPB, iedereen accepteert het gezag van dat instituut... En dan in ieder geval aan het begin van de onderhandeling... is iedereen het eens over wat er moet gebeuren en hoe het moet gebeuren. Daar kunnen ze dan vervolgens ruzie over gaan maken. Ja, precies, maar als je daarmee begint op 1 maart, dan ben je wel wat laat. Wat zie jij Joost, op het Binnenhof, rond het Binnenhof? Want de, de interesses zijn natuurlijk verschillend hè, van VVD en CDA... de coalitiepartijen eh, en de gedoogpartij partij PVV. Wordt er gemasseerd al wel, links en rechts? Ja, het is, het, is, het is heel vreemd. Je zag natuurlijk vrijdag. Uh, Maxime Verhagen geeft een in interview aan de Telegraaf. Wilders uh, reageert erop als door een wesp gestoken ja. via Twitter. Nou, dan zie je de sfeer weer naar beneden gegaan. Ja, maar aan de andere kant hoor je de meeste mensen zeggen van... nou ja, de, de onderlinge sfeer is nog goed. Niemand heeft er een belang bij dat het misgaat. Uh, dus denkt iedereen dat ze er wel uitkomen. En, en hoe ze het gaan doen, daar kan je vele kanten mee op. Maar uiteindelijk moeten alle drie de partijen moeten pijn leiden. Want het bedrag is waarschijnlijk te groot om het een beetje, een beetje mild te doen. Er moeten echt serieuze dingen gaan gebeuren. Joost Vullings in Den Haag. En dus wachten we op de cijfers van het Centraal Planbureau. Twaalf minuten over half acht. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Het is tijd voor voetbal, uh, voor de sport. Tom van het Hek, goeiemorgen. Goeiemorgen. Nou, dat voor nog steeds, maar er is volop gebald in de Eredivisie. De top 6 won. Behalve FC Twente. Verliezen ze hiermee de aansluiting met PSV en het? Ja, we zeggen elke week wel dat iemand de aansluiting <laughs> verliest. Dus ik durf dat ook allemaal niet zo hard meer te zeggen. Maar er waren wel hele dure punten voor Twente. Ten meer daar het tegen de buurman is. De kleine buurman uit Almelo Dat doet altijd extra pijn. En Twente had die wedstrijd ook wel gewoon kunnen winnen... Verzuimde dat en Herakles, uh, alle lof voor, speelden een hele goede wedstrijd al op vrijdagavond. Wonnen die wedstrijd Twente nu op zes punten? Weliswaar nog een inhaalwedstrijd te goed. Maar het is een beetje stuivertje wisselen en we beginnen nu de weken te naderen. Want uh, AZ en PSV hadden nu nog relatief zwakke tegenstanders, deden dat ook heel makkelijk. Maar de weken van de waarheid beginnen er een beetje uh, aan te komen. Bijvoorbeeld voor PSV moet naar Groningen, krijgt dan Feyenoord. Dat worden echte wedstrijden waar het een beetje om gaat. Kortom, uh, voorlopig zal het nog wel een beetje stuivertje wisselen blijven. Herenveen en Feyenoord handhaafde zich, zoals dat zo morgen gezegd is, op het Vinkentouw. Dus ook die doen nog volop mee. Dus ja, de competitie dendert voort. En uh, ik blijf mijn geld op PSV zetten. Daar ben ik heel uh, constant in, zeg maar. Maar het worden wel belangrijke weken de komende weken. Gaan we Tom even hebben over Louis Suarez van ja. Liverpool, voormalig Ajax. Jij ja, zucht alweer. Ja. Uh, net terug van een hele lange schorsing ja. naar racistische opmerkingen... aan het adres van Patrick Evra van Manchester. En nu zaterdag weigerde die, die Evra weer de hand te schudden. Ja. Weet je ook waarom? Nou ja, het, het, het, waarom? Het, het zou kunnen zijn dat hij vond dat hij uh, ten onrechte destijds, et cetera. Maar er is eigenlijk geen goed woord wat mij betreft over te zeggen. Hij had die hand gewoon moeten schudden. Misschien nog wel meer moeten doen dan alleen een handschudden. Dan was uh, de wedstrijd een beetje ondooid geweest. Dus sfeer. En nu zetten die alles weer op scherp. Misdroeg zich ook tijdens de wedstrijd. Overigens ook even raar de reactie na afloop was ook verre van professioneel. Maar hetgeen wat mij het meest teleurstelt, is natuurlijk Suarez zelf. Maar ook dat een grote club als Liverpool niet verder komt dan een soort laf-excuusje. De dag erop. Er zou veel harder moeten worden ingegrepen. Er wordt bij dit soort incidenten altijd gewacht op instanties, op bonden, op tuchtcommissies. Maar het wordt hoog tijd dat een aantal mensen mensen daar zelf hun verantwoordelijkheid in grijpen. En Liverpool is een van de grootste... en meest traditierijke voetbalclubs van de wereld. En dat die dit gedrag accepteren... is voor mij echt uh, ja, ongelooflijk. En uh, Ferguson, de coach van Manchester United... was enorm boos. Mijn inzien is enorm terecht. En ik denk dat Suarez zichzelf voor de komende periode... een hele slechte dienst heeft bewezen. Want hij heeft zijn hand echt overspeeld nu in Engeland. En hij zal het uh, bijzonder, bijzonder zwaar krijgen. Oké, okay. moet nog even naar het schaatsen. Laten we die ellende van Suarez maar even achter ons. De Wereldbeker-wedstrijd. De komende weekend is het WK Allround in ja. Moskou. Hoe staan we ervoor? Ja, het is interessant, want juist de man die altijd alles wint, Sven Kramer, uh, uh, uh, verloor. Hij uh, uh, 1500 meter, was hij in totaal zevende mee geworden. Hij moest in de B-groep rijden, maar hij reed de zevende tijd. Hij verloor een vijf kilometer van Bob de Jong. Anderzijds, als je de andere Allrounders zag, het zat allemaal erg dicht bij elkaar. Skobrev, de rust die thuis gaat rijden, die deed eigenlijk niks op de individuele afstanden. Het afgelopen weekend, dus kunnen we weinig over zeggen. Blokhuizen is goed, Bukko vinden we altijd goed. Maar die valt altijd weer af in het weekend dat het erop aankomt. Dus het zal wel een driestrijd worden tussen Blokhuizen, Kramer en uh, Skobref. Maar het is zeker geen gelopen zaak voor Kramer. En aan de andere kant bij de vrouwen zagen we Irene de 1500 meter winnen. De drie kilometer heel goed rijden. Ze lijkt echt in, in topvorm. En als je dan die tijden weer afzet tegen de grote favoriet Sablikova... dan zou dat wel eens een hele mooie tweestrijd kunnen worden. En met name als zij een dergelijke drie kilometer kan rijden volgend weekend... gekoppeld aan twee goede korte afstanden... dan heeft ze een hele ...hele goede basis om misschien wel haar wereldtitel te prolongeren. Het zijn kleine strijdjes tussen iets te weinig mensen... ...maar we gaan wel een heel, heel mooi schaatsweekend tegemoet daar in Moskou. Kijk eens aan. Tom van het Hek, dank je. Griekenland moet bezuinigen en hervormen. Het parlement wil dat wel. Afgelopen nacht kwamen ze daar tot overeenstemming... ...maar de bevolking vecht buiten met de politie. De verkeersinformatie bij de AWB Dennis mooi. Nou, Dennis... Ja, het is een hele drukke spits. Ga gaan ervoor zitten. Ja, het is een hele drukke spits, maar zo 350 kilometer staat er nu bij elkaar opgeteld. En we zijn nog niet eens op het drukste moment aanbeland. De snelwegen zijn meestal redelijk tot goed te doen... voor wat gladheid betreft. Maar op een aantal snelwegen is het toch nog wel verraderlijk glad. Zoals de wegen rondom Gorkum, de A15 en de A27. Daar staan dan ook lange files. En op de, N, of de A348 bij Arnhem. Daar kom ik zo bij. De A1 richting Amsterdam, daar is bij Diemen een spoedreparatie aan de gang. Twee rijstroken zijn er dicht. En daardoor loopt het vooral vast op de A6 vanuit Lelystad naar Muiden. tussen Almere, Buitenwest en Knoopend Muidenberg, 12 kilometer. De A12 vanuit Duitsland naar Arnhem, tussen Beek en Arnhem-Noord, 11 kilometer. En dan de A15 vanuit Rotterdam naar Gorkum, tussen Papendrecht en Gorkum, 15 kilometer. Bij Knoopend Gorkum is de hoofdrijbaan afgesloten door een ongeluk. Je kan er alleen maar langs via de parallelbaan. Ook de A15, maar dan vanuit Nijmegen naar Gorkum. Tussen Ochten en Wadernooien, 10. En de A27 vanuit Breda naar Gorkum. Tussen Geertruidenberg en de brug bij Gorkum ook weer 10 kilometer. Dan de A348 vanuit Doesburg naar Arnhem. Tussen Doesburg en het knooppunt Velperbroek is de weg helemaal afgesloten. Door de IJssel. Ja goed, of die nou open is of dicht, dat maakt niet zoveel uit. Want er staat 9 kilometer file tussen Doesburg en het knooppunt Velperbroek. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het is uh, 13 minuten voor acht. De kogel is door de kerk. De Griekse overheid gaat uh, opnieuw een ronde fikse bezuinigingen doorvoeren. Daar stemde het parlement gisteravond laat mee in. Uh, maar nog voor die stemming vloog buiten het parlement de vlam in de pan. Hebben we hebben het er eerder over gehad met onze correspondent Corny Keese. De vraag is dan waarom verzetten veel Grieken zich zo heftig tegen de bezuinigingen? Is dat alleen vanwege de ingrijpende gevolgen van de maatregelen? Of spelen er nog andere factoren? ...een rol. En hoe zit dat in het parlement? We praten erover met Kees Klok, Griekenlandkenner en historicus. Een uh, groot gedeelte van het jaar woont hij in de Griekse stad Thessaloniki. Meneer Klok, welkom in de uitzending. Dank u wel. Goedemorgen. Goedemorgen. Schrikt u van die rellen van gisteravond? Wat, uh, we zijn behoorlijk heftig geweest. Er is ook opzettelijk brand gesticht. Um, of begint u eraan te wennen, aan dit soort beelden? Nou... Ik schrik en ik schrik niet, laat ik zo zeggen... ik schrik niet dat er rellen uitbraken... maar wel van het, de enorme heftigheid die gisteren plaatsvond... en met name van het, de brandstichtingen die toch wel erg ja, heavy waren... zeg maar maar ook waar het sterk op leek dat dat een vooropgezette bedoeling was. Het is altijd wel het geval bij rellen in Griekenland... zien we dat er altijd een groep is, dat noemen ze de koukoulouphorie... He, dat betekent letterlijk de capuchondragers. Dus die mensen die capuchons en maskers en zo dragen of van die integraalhelmen. Uh -huh. Die dan proberen om misbruik te maken van de situatie. Die zich met hun Molotov cocktails en steen en wat dan ook tussen de demonstranten uh, dringen En, en, en dan uh, echt geweld proberen uit te lokken. Ja, dat gaat niet meer om gemiddelde Grieken die boos zijn omdat hun uh, loon omlaag gaat. Nou, gemiddelde Grieken zijn heel erg boos dat hun loon omlaag gaat, maar die zijn niet, dat zijn niet de mensen die echt op straat. Uh... Uh, direct geweld zullen gebruiken. We hebben één keer gezien in het najaar dat er zo'n demonstratie was in Athene... en dat uh, er zelfs vechtpartijen ontstonden tussen leden... van de ook behoorlijk radicale communistische vakbond PAME... en die, uh, die anarchisten, zoals ze zich noemen, of autonomen noemen ze zich, die kuklufori. He, omdat <coughs> de, de mensen van de PAME zeiden van... ja, deze jongens die schoppen eigenlijk ons hele doel in de war... omdat wij vreedzaam willen demonstreren en met geweld ja, bereiken we niks... He, dus toen ontstonden er zelfs uh, conflicten tussen die twee groepen. Ja, en, en die, die anarchisten, uh, meneer Klok, en die extreme bonden, wat is hun, hun doel dan? Wat zit daarachter, wat willen zij? Nou ja, die anarchisten willen eigenlijk alleen maar een heleboel rommel en, en, en eigenlijk de, ja, een anarchistische maatschappij wat helemaal weet wat ze zich daarbij voorstellen. Maar het is, altijd, het is toch wel een traditie dat er zich al heel lang in Griekenland van die groepen bevinden. Nou, en hoe kan maar, dat dat dat daar nog zo leeft? Want dat is ja, hier dat toch eigenlijk er... geen factor meer van belang. Nee, nee, je hebt natuurlijk toch in de Middellandse zeegebied... die Latijnse traditie gehad van anarchistische bewegingen in de, in de, in de 20e eeuw. Je hebt dat ook gezien in de Spaanse burgeroorlog. En dat is in Griekenland eigenlijk ook zo. Alleen in Griekenland is dat, zet zich dat nog steeds, zei het op beperkte schaal, voort... dat er altijd weer van die groepjes zijn die, die de kop opsteken. He, ze stellen, laten we zeggen, qua mankracht of vrouwkracht eh, niet, niet zo heel veel voor... Maar ze kunnen wel ongelooflijk veel uh, narigheid teweeg brengen. Dat hebben we gisteravond weer gezien. En wat de linkse vakbonden willen... Ja, de vakbonden strijden nog steeds eigenlijk voor hun verworven rechten. Het is nog, men, men, men verzet zich niet alleen tegen... ja, men verzet zich uiteraard tegen de, de bezuinigingsmaatregelen... omdat men ziet dat die een desastreus effect hebben op de, op de maatschappij. We kunnen wel zeggen 7% krimp in de afgelopen jaar. Maar men heeft verzet zich ook tegen, tegen oude verworven rechten... zoals het, het feit dat ambtenaren voor het leven worden benoemd. En, en allerlei voorrechten, zoals allerlei bonussen in de transportsector... voor, voor voor uh, chauffeurs, voor machinisten, voor dergelijke. En dat wil men niet kwijt. Mm. Maar men heeft geen, niet echt een alternatief hoe het dan zou moeten. Dat is juist het probleem. Dus het is een vrij nihilistisch standpunt. Het gaat natuurlijk in alle opzichten om posities en verworven rechten. Hè? Als we ons even van buiten naar binnen verplaatsen naar het parlementsgebouw... daar zijn parlementsleden zwaar onder druk gezet. Hè? Er zijn zelfs mensen uit uh, de fractie gezet. Spreken we hier nog van democratie eigenlijk? Uh, ja, nou ja, dat kun je afvragen in zoverre dat Griekenland dus natuurlijk, heeft het mes op de keel gekregen van Europa. En uh, je kunt je in eerste plaats afvragen of Europa daarbij de wil van het Griekse volk en de Griekse democratie wel helemaal respecteert. Maar als je kijkt naar het gekonkel en het, ge, het geruzie en het gedoe ondertussen de Griekse politieke partijen, dan moet ik wel zeggen dat het in Griekenland wel een heel sterke partijdiscipline bestaat. Je hoort je, de partij neemt een besluit en dan dien je je daaraan te conformeren. Doe je dat niet, stem je tegen, dan vlieg je de partij uit. Dat, dat komt eigenlijk in heel de parlementaire geschiedenis van Griekenland... is, is, is dat, ik zou haast zeggen, een gebruik. Nee. Uh, vaak zie je dan, als het om één of twee, drie mensen gaat... dat men als, uh, als onafhankelijke kandidaat doorgaat voor de rest van de zittingsperiode. Maar je ziet ook wel, en dat zou ook nu wel, wel kunnen... dat als het om grotere groepen gaat... en er zijn nu 22 mensen uit de Paasok gegooid... en 21 uit de, de, de Nieuwe Democratie... Eh, dat die mensen ook weer een eigen nieuwe partij oprichten. He, dat is ook met Dora Bakuiani gebeurd... die in 2009 al uit de ND werd gezet... omdat ze als enige meestemde met Papandreou. Eh, die is de eigen partij begonnen. En ja. dat zou nu ook wel wel eens kunnen gebeuren, maar daar is nu te vroeg voor om echt zicht op te hebben. Ja, meneer Klok, daar horen we natuurlijk Europa steeds zeggen... Angela Merkel bijvoorbeeld, de Grieken moeten weer mee, moeten weer moderner worden... moeten ook vooral een concurrerend land gaan worden, dat ze zichzelf weer kunnen redden. Is dat onder de huidige omstandigheden, met die, zoals u zegt, ouderwetse partijen... en die van oudsher verworvenheden, is dat mogelijk in de huidige omstandigheden? Ja, kijk, In zekere zin is Griekenland natuurlijk nooit echt een modern land geweest. Als we tenminste de -Noord Noordwest-Europese democratieën als voorbeeld nemen. Dan zegt u: dan moet je ook de politiek, dan moet je ook die, die sociale partners. dat moet ook mee hervormen. Ja, er zal heel veel moeten gebeuren in Griekenland en, en, en Griekenland is, heeft pas zijn echte, zijn echte schreden op het pad van de democratie gezet na de, de val van de Gunta in 1974. En uh, nou ja goed, uh, er, er zijn een aantal structuren daar die, die ja. je zou kunnen zeggen overleefd zijn en die, die hard nodig aan hervorming zijn. Uh, ja. De wet van uh, de het, voorsprong, voorsprongen? Ja, ja, ja. ja. Maar ja de democratie. Die dem ja, die democratie was wel heel erg oud, natuurlijk. Dat... Ja. <laughs> en die zag, er, die zag er ook wat anders uit. Maar goed. Dat is ook weer zo. Meneer Klok, hartelijk dank voor de uitleg. Kees Klok hoorde u Griekenland kennen en historicus. NOS Radio en Media Overzicht. Nou, dan kijken we even in de verschillende media. De kranten. Foto's van Whitney Houston aan het begin en aan het eind van haar carrière... pronken op de voorpagina's en op de internetsites. Het Algemeen Dagblad wijdt zelfs de eerste vier pagina's... aan de afgelopen zaterdag overleden zangeres. De stem van een engel, het hart van een lam, de geest van een leeuwin... en de persoonlijkheid van een godin, zijn de woorden van hip-hop-producent Wycliffe John. Deze en andere reacties van artiesten kunt u lezen in de Volkskrant. Whitney Houston was de laatste dagen voor haar overlijden... omringd door familie en vrienden. Die dagen werden gevuld met bijkletsen. Maar ook met hetgeen waar ze heel erg goed in was, namelijk zingen. Dat schrijft de Washington Post. Dan het weeralarm van vanochtend houdt de twitteraars ook bezig. Trending topic is het. Mieke van der Pool twittert. Het is hartstikke glad buiten. Ik blijf wel even thuiswerken. Op de A20 lijken veel bestuurders de twee-seconden-regel... alweer vergeten te zijn. Beste bestuurders, houd afstand, schrijft Joost you <laughs> En met de hand op de vangrail richting Ede schrijft <laughs> Raymond Schrik... voorlopig muurvast in 14 kilometer richting Gorkum. Al nieuws, KPN biedt 2 miljoen maal excuses aan... voor het uh, uitschakelen van de KPN-mail afgelopen weekend. Dat doet het bedrijf in advertenties in de Ochtendbladen... de Telegraaf en het Financiële Dagblad. We vragen niet om uw begrip, maar vinden het wel uh, belangrijk... om te zeggen dat we op de eerste plaats... aan de veiligheid van uw gegevens hebben gedacht, dat is KPN. Dan de natuur die kan prima zonder subsidie, kopt trouw. De overheid kan... in langlopende contracten tracten, de rechten van natuur- en landschapsgebieden... overdragen aan corporaties of verenigingen. Een ruil voor de plicht het gebied te verzorgen... krijgt de beheerder dan het recht het gebied... onder strikte voorwaarden uit te baten. De Franse presidentsvrouw Carla Bruni krijgt een bronzen standbeeld. 80.000 euro kost het. Volgens The Guardian wordt die deels betaald door de belastingbetaler. En dat schiet bij veel Frans in het verkeerde keelgat. En ook in The Guardian een bijzonder verslag... vanuit het noordwesten van de Chinese provincie Sichuan. Uh, in de stad Aba, op de Tibetaanse hoogvlakte... zag een verslaggever van de Britse krant... hoe Chinese autoriteiten proberen de Tibetaanse opstand de kop in te drukken. Dat gebeurde met stokken met spijkers, semi-automatische wapens en brandbruisers. Langs iedere twintig meter van de hoofdweg in Aba... staan politieagenten en leden van de Communistische Partij... op zoek naar potentiële oproerkraaiers. De Tibetanen verzetten zich tegen de Chinese overheersing. De journalisten worden niet toegelaten in dit zeer afgelegen gebied. The Guardian slaagde er dus wel in. PVV-europarlementariër Laurens Stassen heeft de EU-regels geschonden... door haar Europese medewerkers in te zetten... in de campagne voor de provinciale statenverkiezingen. Uit onderzoek van Spits blijkt dat Stassen zich momenteel... in een moeilijke positie bevindt binnen de PVV. Haar wordt kwalijk genomen dat ze zich met haar Limburgse fractie... boven de partij verheven lijkt te voelen. En tot slot in het basisonderwijs is een gedwongen uitocht gaande... van duizenden vaak jonge leerkrachten, schrijft Volkskrant... PAMO's dreigen personeel op te leiden dat voorlopig dus niet aan de slag kan. De ontslaghof komt door een opeenstapeling van bezuinigingen in het primair onderwijs. Maar minister van Bijsterveld bestrijdt dat. Het grootste deel van de kosten zou zitten in de salarissen. Na acht uur in het NOS Radio 1 Journaal hoort u uiteraard meer over de weersomstandigheden en de gladheid op de wegen. Maar we praten ook met internetjournalist Brenno de Winter. Hij heeft opnieuw een lek ontdekt bij een internetprovider. Daar vertelt hij alles over na acht uur. voetbal of Radio 1? Donderdag om 7 uur de Europa League. Ajax Manchester United. Met een aardige beweging in het schaatsoppervlak die gaat vanaf de linkerkant die jong schiet. AZ handeligt die alleen op de doelman afgaat. Dit moet een Ja, natuurlijk. Nee, hij schuift hem naast. En om 9 uur Stevan Boekarest 20. Nee, het is hem gehaald. Oh, wat een schitterende goal! En Trabzonspor PSV. Oh, doelpunt! doelpunt! De Europa League. Donderdag vanaf 7 uur Radio 1. Het nieuws.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 Kijk op abn-amro-meespierson.nl Ontvang nu van Romea 100 euro Ecobonusretour bij aankoop van de Calenda. Dit is Radio 1.